In Duitsland is de trein met kernafval aan de laatste 50 kilometer over het spoor begonnen. Na de acties van vrijdag in Frankrijk en gisteren bij Darmstad liep het transport vandaag opnieuw vertraging op. Bij cellen hadden zich actievoerders aan het spoor vastgeketend, waardoor de trein twee uur stil kwam te staan. Langs het traject dat nog moet worden afgelegd is het erg onrustig. Op een aantal plaatsen raakte de politie slaags met actievoerders die zich probeerden vast te keteren aan het spoor of het spoor probeerden te saboteren. De politie joeg de actievoerders uiteen met onder meer pepperspray en de wapenstok. In Den Haag is vannacht een man van 21 aangehouden die elf ruiten had ingegooid van Paleis Noordeinde. Getuigen belde de politie toen ze zagen dat iemand vanaf het Noordeinde stenen gooide naar het paleis. Even later werd hij in de buurt opgepakt en meegenomen voor verhoor. Over zijn motief is nog niets bekend. De Grand Prix van Brazilië is gewonnen door de Duitse Formule 1 coureur Sebastian Vettel. De Australiër Weber finishte als tweede, de Spanjaard Alonso als derde. De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 wordt over een week beslist in de laatste race die in Abu Dhabi. Fernando Alonso leidt het klassement met 246 punten. Weber is ingelopen tot 238 punten. De marathon van New York is gewonnen door de Ethiopier Gebre Gebre Mariam. Hij liep zijn eerste marathon. Hij finishte in 2 uur 8 minuten en 14 seconden. Het debuut in New York van Haile Gebre Salassie liep uit op een teleurstelling. De wereldrecordhouder staakte de strijd op iets meer dan de helft. De Ethiopiër had last van zijn rechterknie. knie. Op het moment dat hij afhaakte liep Gebre Salassie op kop... Bij de vrouwen werd de marathon gewonnen door Edna Kiplagat. De Keniaanse nam in de slotfase afstand van haar landgenoten Keitani en de Amerikaanse Flanagan. Kiplagat finishte in 2 uur 28 minuten en 19 seconden. Het weer. Vanavond in het zuiden nog regen. Op andere plaatsen kans op mist. Morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. In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 Das ist ein Stückchen Heimat hier. Hoch der Krasse bedeutet deutsches Bier. Es Lebensantwort Anders mehr. Sieht wieder schön aus hier. Ach, man, hier, Sie da. Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania! Oh, man, ja. ja das kann ich Ihnen mal für Quick sagen. Dan gaan ze daar de trap hef en dan slaan ze links hem, dan lauven ze je rechthuis Dan lauven ze je er Dankjewel. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer kan nou wie vroeger. Ja, ze kunnen weer aanvangen, wens je voelen.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 En hebben je fiets terug? Mijn naam is Van der Roosendaal van het programma Bijzonder Zandvoort. En ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Waan van de Handhaving. Sinds wanneer zijn er handhavers in Zandvoort?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 These days, she says, I feel my life just like a river running through the air of the cat.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 done it all Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tired.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 There was this letter I read If you like pina colada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 Destruction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 To be bite